Dit is Martijn Herhuis met het NOS Journaal. In het oosten van Oekraïne is een OVSE-team met onder meer een Nederlander enige tijd vastgehouden. Heeft de organisatie voor Veiligheid en samenwerking in Europa zelf bekendgemaakt. Wel mensen waren van Donetsk op weg naar Dzenepo toen het contact wegviel. De drie voertuigen van de waarnemers werden tegengehouden bij een wegblokkade. Na zeven uur werd het contact hersteld. Inmiddels zijn de teamleden teruggekeerd naar hun hotel in Donetsk. Een ander OVSE-team wordt al sinds maandagavond vermist in de buurt van Donetsk. Pro-Russische separatisten ontkennen dat zij de vier waarnemers vasthouden. De populariteit van mobiel internet in Nederland blijft toenemen. In een jaar tijd is het gebruik ervan met 50% toegenomen sms'en gebeurt juist steeds minder. Toezichthouder ACM zegt dat er vorig jaar 5,3 miljard sms'jes zijn verstuurd. Ja, eerder waren dat er nog 7,8 miljard. Er worden steeds meer berichten via mobiel internet verstuurd... zoals met WhatsApp en Facebook Messenger. Bij de Libische stad Benghazi zijn twee bases gebombardeerd... van radicaal-islamitische milities... De luchtaanval werd uitgevoerd door troepen die sympathiseren met een dissidente generaal Die vindt dat de Libische regering te slap optreedt tegen de milities. Onderdelen van het regeringsleger hebben zich bij de generaal aangesloten. Er is nog niets duidelijk over eventuele slachtoffers van de luchtaanval bij Benghazi. De oorzaak van het olielek over de grens bij Enschede is mogelijk gevonden. Uit tests blijkt dat de druk wegvalt in een pijpleiding op 200 meter onder het gebied van het lek. Het kan duiden op een scheur in de pijp. Uit camerabeelden bleek eerder al dat er een schroef mist tussen twee delen van die pijp. In deze maand is duidelijk dat in de buurt van Gronau olie omhoog kwam die in een zoutkoepel was opgeslagen. Het weer bevolkte en er zijn perioden met regen. Vanavond en vannacht geleidelijk minder regen, morgen geregeld zon, vooral in het noorden en zuiden. Maximum temperatuur dan 18 graden. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWD. Het gaat eindelijk de goede kant op de Nederlandse wegen. Er staat nog iets meer dan 30 kilometer. Je krijgt de files in de randstad vanaf 3 kilometer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knopend Eemnes en Eembrugge 4 kilometer. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 4. Ook op de A2 van Utrecht naar Den Bos 3 kilometer bij Del. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West 4. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. om ik nou eigenlijk helemaal gek ben van die nummer... dat komt door het laatste stukje waar die jengelende piano in zit. Daar viel ik vroeger helemaal voor. Dat was Paul Simon met Coda Grome. Daarvoor hoorde je The Shoes uit Leijen. Met na-na-na-na-na. Misschien nog een keertje na-na. Dat weet ik niet precies. En we begonnen de uitzending met een uh, nummer van Blondie. Uh, Stay young and pretty, heette dat. Ja. Um, we blijven nog even een beetje in de Nederlandse hoek. En dat houdt in dat we op visite gaan bij... De opera. You want to have some show, I know where you have to go In every town's a concert hall, where we gonna have them all? It seems a bit of freshest style, but we can enjoy it for a while So let's go to the opera, listen to that silly growl screaming la la la, la, la, la, la, See the hero on the stage See you lion with much grace Here ah, ah. Romeo and Julia Make love of the opera ah. So if you want to have some fun I know where it can be done So let's go to the opera I Laugh about the silly crowd biology een uh, nummer van een aantal jaren geleden. Daarvoor draaiden we... Je, wat draaiden we nou ook weer? Oh ja, Caterpult. Ook zo'n groep uit het, uh, uit het grijze verleden... waarvan we uh, eigenlijk nu helemaal niks meer horen. Um, uh, uh, een groep waar we ook eigenlijk helemaal niets van horen... is uh, Longtool, Ernie en de Shakers. Vervolgens mij zijn die al lang uit de muziek. Uh, het gaat een fantastisch verhaal van uh, Ernie... Hey Ernie. Uh, ze moesten een uh, opname maken in de ZDF-studio in München. En hij klom op een piano, stampte met zijn hak op de piano en zei... Ik zing niet eerder dan dat ik nou, eindelijk een keertje mijn fiets terugkrijg. krijg. <laughs> we Time Bandit, I'm Specialized in You... en dan de Extended Version, zoals dat heette. Um, ja, wat moet ik eigenlijk zeggen? Ik, ik heb eigenlijk niet zoveel zin om te praten. Het is een beetje, een beetje dom als... disjockey, maar ja. Ja. Nou, kan ik kan me voorstellen dat mensen verheugd reageren... en zeggen van... hè hè, eindelijk. Laat hij maar gewoon muziek draaien. Dan uh, kan het wat minder kwaad. Ja. Ja. Nee. Dat gaan we doen met een uh, nummer van de nieuwe cd. Even kijken. Roger Taylor van Queen heeft de nieuwe cd uitgebracht. Er staat een fantastische nummer op. Story about a woman I know. I come lovin', steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. Four two three nine fifty six. You can see she got it